6 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Amerikaanse wapenlobby pleit voor bewapende beveiligers op scholen. Mauro krijgt verblijfsvergunning en kabinet pakt bonussen en S aan. Om de kinderen op Amerikaanse scholen te beschermen... moet er op elke school een bewapende veiligheidsman worden aangesteld. Daarvoor pleit de topman van de National Rifle Association... Volgens de wapenlobbyist is zo'n maatregel de enige manier om iemand die kwaad wil tegen te houden. Het pleidooi volgt op de massamoord een week geleden in Newtown. De 20-jarige Adam Lanza schoot eerst zijn moeder dood en toen twintig kinderen en zes volwassenen op een basisschool. Daarna pleegde hij zelfmoord. Op veel plaatsen in Amerika zijn met een uit stilte de slachtoffers herdacht. Het kabinet heeft de criteria bekendgemaakt voor het kinderpardon. Staatssecretaris Teven denkt dat ook de uitgeprocedeerde Angolese asielzoeker Mauro Manuel aan de voorwaarden voldoet en dus ook een verblijfsvergunning zal krijgen. Teven verwacht dat zo'n 800 kinderen van de regeling gebruik maken. Over het kinderpardon waren al afspraken gemaakt in het regeerakkoord. Het gaat om asielkinderen die voor hun 18e verjaardag ruim vijf jaar in Nederland zijn zonder zicht op een vergunning. De bonussen voor de top van de NS worden aangepakt. Nu lopen die bonussen op tot 50 van het vaste salaris. Minister Dijsselbloem van Financiën wil dat terugbrengen tot maximaal 20 Ook worden de bonussen gekoppeld aan strenge voorwaarden over de dienstverlening en op tijd rijden, zei Dijsselbloem na afloop van de ministerraad. Als het NS niet lukt om in de winter grote verstoringen te voorkomen, dan worden er helemaal geen bonussen uitgekeerd.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 De Edwiegenpolder in Zeeland staat in 2019 onder water. In 2016 denkt het kabinet klaar te zijn met de onteigeningsprocedure... en in mei van het jaar zal de ontpoldering dan beginnen. Het onderwaterzetten van de Edwiegenpolder... is al jarenlang onderwerp van discussie. Nederland heeft in een verdrag met Vlaanderen beloofd... dat doen als natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde. Door het uitdiepen gaat het natuurgebied verloren. In Zeeland kwam verzet tegen de ontpoldering... en het kabinet Rutte 1 zag er toen vanaf tot woede van Vlaanderen en de Europese Unie. Het DNA-materiaal van de deelnemers aan het verwantschapsonderzoek... in de zaak Marianne Vaatstra is vernietigd. Het openbaar ministerie heeft de monsters niet meer nodig... nu de zaak is opgelost. Alle 6600 mannen hebben een bedankbrief gekregen. Bij de uitnodiging voor het onderzoek in september... had het OM al beloofd dat het materiaal na afloop zou worden vernietigd. Dat trok waarschijnlijk veel mannen over de streep om mee te doen. Zo'n 90 van de aangeschreven mannen stond DNA-materiaal af. Oud-minister Borst en oud-vicepresident Cenk Willink van de Raad van State worden minister van Staat. Dat is een eretitel die de regering in uitzonderlijke gevallen toekent. Borst, die lid is van D66, was minister van Volksgezondheid in de twee kabinetten Kok. In dat laatste kabinet was ze ook vicepremier. Ze is na Marga Klompé de tweede vrouwelijke minister van Staat. Cenk Willink was tot begin dit jaar vicepresident van de Raad van State. Eerder was zij onder meer voorzitter van de Eerste Kamer. Hij is lid van de PvdA. Er zijn nog zes andere ministers van staat. Lubbers, Kok, Kortals Altes, Van Kemenaade, Van de Broek en Kooimans. Criminele leden van overzeese motoclubs trekken steeds meer naar Europa. Dat meldt de politieorganisatie Interpol. De leden van de motorclubs zijn vooral afkomstig uit Australië, DVS en Canada. Ze nestelen zich met name in Noordoost- en Zuidoost-Europa. Maar ook in Nederland richten steeds meer buitenlandse motoclubs een afdeling op. Volgens Europol willen de benders hier een aandeel krijgen op de criminele markt. Ze zijn vaak betrokken bij zaken als drugshandel. De Amerikaanse senator John Kerry wordt de nieuwe minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten. Hij volgt Hillary Clinton op, die al had aangegeven dat ze vertrekt op 20 januari als president Obama begint aan zijn tweede Amstermijn. De Amerikaanse senaat moet nog instemmen met de benoeming van Kerry, maar dat lijkt een formaliteit. John Kerry was in 2004 de democratische presidentskandidaat. Hij verloor toen de verkiezingen van de zittende president George W. Bush. Het weer: bewolkt en van tijd tot tijd regen in de noordoostelijke provincie soms winterse neerslag. Maximumtemperatuur 8 graden. Morgen eerst in het midden en zuiden regen, later ook in de rest van het land. Zondag en maandag bewolkt, zacht en regenachtig. ANWB-verkeersinformatie in Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland... komt plaatselijk dichte mist voor. En er staan nu 14 files. De meeste daarvan staan rond Amsterdam. Maar ik begin bij Eindhoven op de N2 richting Den Bosch. De N2 is de parallelbaan van de A2 bij Eindhoven. Tussen het knoppen De Hocht en Veldhoven staat het daar stil over drie kilometer door een ongeluk. Bij Eindhoven Airport is de zo dicht. Je kan er makkelijk langs via de hoofdrijbaan. Op de A4 richting Amsterdam. Tussen het knoppen De Hoek en Sloten. 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn afgesloten. En ook een ongeluk op de ringweg van Amsterdam. Aan de zuidkant van de stad richting de A1. Tussen knoppen De Nieuwe Meer en Amstel Business Park. staat 6 kilometer. Maar de weg is weer vrij. We zitten al in de 70ste minuut. Jo, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel.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 Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl. Boven is het stil, voor maar 5,95. Alleen bij de Libris Boekhandel. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Fiscus Proof. Het NOS Radio 1 Journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goede avond, het is acht minuten over zes. Bij de NS gaan vooral de topmensen op termijn een stuk minder verdienen. En dat besluit is door de ministerraad genomen vanmiddag... omdat de NS geen goede prestaties heeft geleverd. Minister Dijsselbloem van Financiën gaat het salaris... maar ook de bonussen voor de top van de NS aanpakken. Bonussen zijn fors. Uh, beloopt zelfs maximaal 50 van het vaste salaris van de huidige NS-top... En dat brengen we terug naar maximaal 20% eh, bonussen. Eh, en worden, die worden echt gekoppeld aan strenge voorwaarden. Eh, op het huid van dienstverlening, op tijd rijden, eh, de bekende winterproblemen. Eh, eh, en dat doen we met een knock-out systeem. Eh, als bepaalde eh, problemen zich hebben voorgedaan, dan vervalt de bonus gewoon geheel. Zei minister Dijsselbloem en hij heeft het besloten op voordracht van de Raad van Commissarissen van de NS. Truusel Lodder is van de Raad van Commissarissen van de NS. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom wilt u dat de bonussen werden aangepakt? Mag ik het even anders insteken? Want uh, wat er aan de hand is, is dat de Raad van Commissarissen van de NS... een nieuw beloningsbeleid aan het ministerie van Financiën, de aandeelhouder van NS, heeft voorgesteld. En daar heeft uh, de minister vandaag mee ingestemd. En dat is uh, goed nieuws. Mm -hmm. Want wij hadden eerder een beloningsbeleid voorgesteld... waar de aandeelhouder toen niet mee akkoord kon gaan. Dus uh, onderdeel van dat beloningsbeleid is ook variabele beloning. De bonussen? Maar het gaat om meer dan wat u bonussen noemt. Hè? Het ja, gaat precies. om het totale beloningsbeleid voor de directie van de NS. Want ook de salarissen worden verlaagd? De salarissen, zowel het vaste als het variabele deel, uh, zijn nu in een nieuw regime beland voor nieuwe bestuurders. Ja. Waarom vond u dat nodig? Dat vonden wij nodig door de maatschappelijke ontwikkelingen. Want wij hebben bij NS een complex en groot bedrijf... waar we het niveau van de functies van de directie... en de bestuurlijke competenties die daarvoor nodig zijn... heel zorgvuldig gelogen hebben... En daarbij uh, passen salarissen waar we het in het verleden ook met de aandeelhouder over eens waren. Mm -hmm. Maar de maatschappelijke ontwikkelingen zijn zodanig dat wij al uh, bij het aantreden van de huidige bestuurders een slag naar beneden hebben gemaakt. En door de maatschappelijke ontwikkelingen en onze stakeholder, onze aandeelhouder, het ministerie van uh, Financiën, daarin ook heel serieus te nemen en zelf ook ons oordeel uh, weer eens onder de loep te nemen, hebben we nu een... Nieuw beleid voorgesteld, waarin we matigen, ja. nogmaals matigen. En dat geldt voor de topmensen die nu bij de NS zitten... of betekent, heeft, gaat het pas in voor mensen die nieuw uh, in de top van de NS komen? Nee, ik, ik zei net, dat geldt voor nieuwe bestuurders. Ja. Dus de huidige ja. top uh, die blijft nog hetzelfde salaris behouden als uh, afgesproken? Hun arbeidsrechtelijke uh, situatie ligt vast. Ja. En uh, misschien is het goed om daar even bij te vermelden... dat er nu ook sprake is van een vaste... Salariering en een prestatieafhankelijke exact. variabele beloning. En die prestatiecriteria worden door de Raad van Commissarissen jaarlijks uh, zeer serieus bepaald en, en streng gemonitord. En als de criteria niet gehaald worden, wordt het variabele deel niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald. Mm -hmm. uh, maar daarbovenover heeft de Raad van Commissarissen ook nog een discretionaire bevoegdheid. Uh, als er dingen gebeuren die je in je afgesproken criteria niet met elkaar overeengekomen bent... dat we ook de vrijheid hebben om af te wijken ja. van wat er uh, technisch berekend uit zou komen. En van die vrijheid heeft deze zeer verantwoordelijke raad van commissarissen ook in het verleden al gebruik gemaakt. Ja. De minister is zo nieuw, uh, maar dat hoort hij dan bij deze hoop ik ook of heeft het al van zijn medewerkers gehoord... Okay, dank het is voor... niet zo dat er vroeger niet serieus naar criteria werd gekeken... of dat er uh, uh, standaard variabele beloning werd uitgetaald. Druse Lodder van de Raad van Commissaris van de NS, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedenavond. Goeden. Het is twaalf minuten over zes geworden. Het einde van de Maya-kalender zorgt voor een flinke opschudding... en dat betekent niet eens het einde van de wereld. Ofwel. Overal ter wereld uh, verzamelden zich doemdenkers op een veilige plek. Of het nu het uh, Franse dorp Bougarache is, of het zuiden van Mexico. Of gewoon in Hilversum. Goedemorgen, het is vrijdag 21 december. Omstreeks tien over zeven schijnt het zover te zijn. This is the end. Het is de verjaardag van mijn vader. This is the end. De rekening is ja, nooit ja. mijn sterkste kant geweest. Nou, hebben we Niet, nog zeven uur te gaan? Nee, nog een uur dus, <laughs> ongeveer. Ja, want dan is het bij ons zeven uur en bij hun twaalf uur. Op die manier, oké. Okay. Ja, nou, ja, ja, ja, ja, ja. oké, okay, dan nou moeten we opschieten. Met op de achtergrond de piek de Bougarache, de berg waar de ufo's uit zouden moeten opstijgen. Volgens hem is er in de berg dus een uitgestrekte prairie met een diamantenstad waar de ufo's een garage hebben... voor hun vliegende schotel. Of schotels, dat weten we natuurlijk niet. Onze correspondent te Australië, uh, Robert Porto. Ja, ik hou me expres natuurlijk eventjes stil. Ja, ik nee, ik begon me zorgen laten... te maken, man. Ik dacht Australië is al weg jullie je zorgen maakten. <laughs> Come to Australia, you might accidentally get killed. Your blood is bound to be spilled. My dear remaining fellow Australians, the end of the world...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 Behalve in China. Daar waren toch een hoop mensen wat verontrust. Want als de premier van een westers land aangeeft dat het eind der tijden nabij is... Nou dan moesten ze dat misschien maar serieus nemen ook. Turkije, is er ook een plek waar je veilig zou zijn? Uh, nou kijk, dit is mijn theorie. Het laatste nieuws is dat er op dit moment meer journalisten en politieagenten zijn in dat dorp dan gelovigen. Dus geen buitenaardse wezens, maar vooral veel buitenlandse. Het is nog 5,5 uur half uur onzeker. Ik word gek van die berekeningen, Robert. Boven in de tempel van de grote Jaguar opende een als Maya-priester uitgedorste man de ceremonie. We zijn het begin van de nieuwe era. Het comienzo de transformación del mundo. Het tijdstip is dus tien over zeven, Dan weten we al of het klopt of niet. U bent er live bij, natuurlijk, hier op Radio 1. This is the... uh... Good luck to you all. Straks moet u terugvallen op een ge kerstkaart... of een snelle tweet desnoods... of kunt u nog een uh, aanzichtkaart op de bus doen vanavond... en met de vraag, komt die nog wel op tijd voor kerst? Maar uh, eerst even de AWB. Dennis mooi, hoe is het op de weg? Er staan nog uh, 13 files. Uh, Rik, zo'n 40 kilometer bij elkaar opgeteld. Ik begin bij Eindhoven op de N2 richting Den Bosch. De N2 is uh, de parallelbaan van de A2 bij Eindhoven. Tussen Veldhoven-Zuid en Eindhoven-Centrum staat 3 kilometer door een ongeluk. De ook is dicht op die parallelbaan. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen de knooppunten De Hoek en Dorp 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Meer dan een uur waren daar twee rijstroken dicht... En aan de zuidkant van Amsterdam op de Ringweg richting Amersfoort... richting de A1 dus, staat tussen Knopen de Nieuwe Meer en Amstel Business Park... nog 6 kilometer door een ongeluk. Hier zijn alle rijstroken weer vrij. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is op de parallelbaan van die A16... bij Rotterdam een ongeluk gebeurd bij de afrit Rotterdam Centrum. Er staat 2 kilometer file, de rechter rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaag. ze de lange met So Incredible? Het is 19 minuten over 6. Voetbal. AZ en FC Twente spelen over anderhalf uur hun laatste wedstrijd van 2012. AZ staat 12e en Twente is samen met PSV koploper. De vorige confrontatie in Enschede won Twente met 3-0. Maar dat was een wedstrijd met een verhaal. AZ-coach Gertjan Verbeek vertelt het. Ja, we hebben vlak na rust, uh, ik denk dat het een beetje symptomatisch is van het asset van de eerste seizoenshelft. is dat we in de eerste helft goed mee voerballen. Ook een aantal goede mogelijkheden en kansen creëerden. Toch met 1-0-8 stonden. Uh, na rust was er wat commotie rondom een uh, vrij onschuldige trappenweging van Adama Her. Maar uh, hij daagt de scheidsrechter uit en geeft hem aanleiding om eventueel een rode kaart te kunnen trekken. Nou ja, dan wond Josje zich zo voor op dat hij twee keer geel kreeg en ook rood. Ja, dan moet je met negen man verder, met een 1 0 achterstand. En dan vind ik dat we het nog met negen man knap hebben volgehouden... want het was vrij kort uh, na de pauze. En dan wordt het maar 3-0. Alleen, wij hebben toen geen enkele invloed meer gehad op de uitslag. Hebben jullie wat recht te zetten naar aanleiding daarvan... plus het feit dat jullie nu twee wedstrijden op rij gewonnen hebben... een competitiewedstrijd tegen Peck een bekerwedstrijd tegen Dordrecht? Ja. De laatste zet voor de winterstop is lekker om te winnen. Ja, ik wil het wel tot het laatste behouden. Het eerste wat je aangeeft of we wat recht gezet hebben vind ik niet. Het is alleen wel weer voor ons heel leuk om te constateren, om te kijken... in hoeverre wij nu in de return tegen Twente op eigen terrein in staat zijn... om het Twente moeilijk te maken en misschien voor een verrassing kunnen zorgen... door het Twente te winnen. Want dat zou het wel zijn als je kijkt naar onze positie, naar onze selectie... en naar de mogelijkheden van Twente en waar ze staan. Dan lijkt het mij dat Twente zeer ontevreden zou zijn als ze hier niet zouden winnen zei Gertjan Verbeek tegen verslaggever Angelo Terwiel. Om acht uur is die wedstrijd AZ tegen FC Twente... te volgen ook op Radio 1. Ja, we krijgen tegenwoordig kerstgroeten via Twitter, Facebook, e-mail... en soms persoonlijk nog van collega's. En natuurlijk is er nog altijd de traditionele kerstkaart. Het mooiste is natuurlijk als die kerstkaart ook nog eens... op tijd aankomt bij de ontvanger. Kim Jansen is van PostNL. Um, worden ze nog wel verstuurd, de papieren kerstkaarten? Absoluut, nog steeds verstuurd. Heeft u zicht op hoeveel het op dit moment is? Ja, wij verwachten dit jaar 160 miljoen kerstkaarten te zullen verwerken voor Nederland. En uh, nou, u gaf het net al aan, een heleboel kaarten op de mat. Nou, Dat zien wij ook terug in onze cijfers. 95% van die 160 miljoen is ook echt nog de traditionele kerstwenskaart. Um, en de 5% die daar aan toegevoegd wordt, dat is de online gemaakte kaart, maar wel per post verstuurde kaart. Dus, dus Facebook is geen concurrentie van PostNL wat dat betreft? Nee, nee, dat is echt afnemend in populariteit. Omdat we toch zien dat in de kerstperiode mensen nog steeds graag attent en persoonlijk willen zijn. En de kaart op de deurmat, dat blijft toch dat kleine cadeautje. Uh, stel, als ik vandaag nog een kaart wil sturen, komt die dan op tijd aan? Vandaag uh, wordt het heel spannend of die nog op tijd. Want met op tijd bedoelt u waarschijnlijk uiterlijk maandag voor de kerstdagen. Aha. Uh -huh. Uh, wij hebben gezegd, alles wat gisteren voor de buslichting nog in de, in de brievenbus is gedaan... of in de speciale kerstbussen in de, bij de postkantoren... dat kunnen wij nog garanderen dat het voor de kerst bezorgd is. Waarom? Omdat we uh, met een speciaal decembertarief werken. Hè? De decemberpostzegels, ja. die zijn een lager tarief. Dat, dat betekent dan ook dat wij daar iets langer over doen om, uh, om die kerstpost allemaal uh, te kunnen bezorgen. Het is heel veel wat we moeten verwerken deze weken... En we hebben gezegd, we streven ernaar in, in drie werkdagen te bezorgen. Nou, als je gisteren gepost hebt, tel maar door drie werkdagen tot maandag. Dan red je het net, maar vandaag wordt het spannend. We zullen natuurlijk ons uiterste doen, maar we kunnen dat niet meer garanderen. En een kerstkaart met een gewone postzegel, maakt dat nog iets uit? Uh, dat maakt in zoverre uit dat als die kerstkaart met die gewone postzegel... wordt afgegeven bij een postkantoor aan de Bali... of gedeponeerd wordt in de binnenbrievenbussen daar... Ja. dan gaan ze volgens het reguliere servicekader van 24 uur mee. Dus dan, redt Alleen in het ook die nog. Gevallen, dan red je het ook nog. Maar dan moeten er wel een normale frankeringen op zitten. Um, heeft PostNL extra mensen moeten inhuren om de kerstpost te bezorgen? Want ik krijg bijvoorbeeld al een paar dagen de post van de buren. Wij hebben, wij hebben absoluut extra mensen moeten inhuren. Wat we altijd doen is allereerst proberen onze eigen medewerkers extra in te zetten voor zover zij dat willen. Uh, zij kunnen zich dan ook inschrijven voor extra diensten, zoals wij dat noemen. En daarnaast, uh, nou ja, ik zei al, die 160 miljoen kaart in die paar weken tijd, als is dermate veel. Dat we daarnaast altijd ook tijdelijke krachten moeten, moeten inzetten om alles verwerkt te krijgen op tijd. En krijgen ze daar ook wel eens de soortgelijke klachten over, als ik net had? Uh, die zijn mij nog niet bekend, moet ik eerlijk zeggen. Oké, okay. nee, nou ja nee. goed, dan zullen wij misschien wel pech hebben met z'n allen. Ja. Uh, dankjewel voor het gesprek, Kim Jansen, voor PostNL. Ja, graag gedaan. En fijne kerst. Fijne kerst, dag. Het is uh, acht minuten, nee zeg ik, zes minuten voor half zeven. Ja, tot slot, het is bijna half zeven. Ik zei net al nog vijf en een half uur, en dan uh, is uh, 21 december 2012 voorbij voor ons. In een deel van de wereld zijn ze zelfs aan de 22 e al begonnen. En tot nu toe uh, zijn we er nog. De wereld lijkt gewoon door te draaien. En ook in Den Haag was het een dag als alle andere dagen, zelfs voor de minister van Justitie en Veiligheid. Minds immeasurably superior to ours, regarded this earth with envious eyes. And slowly en surely they drew their plans against us. We zijn er toch? We staan hier. Ja, maar is het er voorbij? Is, is het over? Ja, dat is over. En uh, ik, uh, ik was ook uh, zeer optimistisch dat het uh, weer goed zou komen. Ja. Ik heb iets, uh, iets gelezen of uh, via u gehoord. En uh, ja, dat journalisten zich daar zorgen over maakten, uh, verbaasde mij. getwijfeld even? Nee, geen moment, geen moment, nee. Veiligheidsdiensten in paraatheid gehouden voor het geval dat? Nou ja, die zijn altijd in uh, paraat, uh, paraatheid, dus nooit voor het geval dat. Nou, het is een lekker verhaal, ik denk dat dat het was. Ja, dat is het en dat hebt u van tijd tot tijd ook weer nodig. Wij gaan nu een beetje met reces, dus uh, dan houdt u zich bezig met dat soort verhalen. Ja, een welverdiend reces? Ja, dat vind ik wel, ja. En uh, dat vind ik absoluut fijn. Vindt u dat ook? Ja, dat vind ik ook. Ik, dat, ik, ik, ik hoop dat u ervan geniet. Ja, en u bent eerlijk, dus dat is... En dat gaat gebeuren, ja. Dat einde? Huh? Nee, dat genieten. Oké, okay, ja, gelukkig maar. Ja, ja, ik luister naar u en ik versta u ook. Ja. Goed uiteinde, zeg ik dan maar. En u ook. En dan in de goede manier. En al uw luisteraars. Ja? Oké, okay, mooi zo. Dag. Uh, een nieuwjaarsgroet uh, van minister Opstelten. In gesprekken met Michiel Breedveld. na afloop uh, van de ministerraad. Ja, tot zover deze editie van het NOS Radio 1-journaal. Wat mij betreft wens ik u een hele mooie avond. En op deze zender gaat uh, WNL verder. avondspits met Joost Eertmans. Ja, Joost, um, gaan jullie nog over het einde der tijden hebben? Nou, wel het einde der tijden wat de circusdieren betreft, dat okay. geldt dan voor mij. Rick, ben jij van plan om naar het kerstcircus te gaan? Het uh, staat niet in mijn agenda, ik moet gewoon keihard doorwerken. Oh, jij wordt echt geleefd nog door je agenda. Ja, zeker. Ja, kijk, ja. kijk. gaat gewoon door hier hoor. Ja, ik heb geen reces voor, voor Rick van der Westslaken, begrijp ik? Nee, hoor. Ik? Dat... echt niet. Hey, maar goed, nou, een hoop mensen zijn het wel van Paul Rick om, om naar het uh, kerstcircus te gaan met, met die wilde dieren erin. Da dat levert nogal wat protest op. En, en er zijn vele ouders die hun kinderen daar naartoe meenemen. Ik, ik niet. Ik heb daar maar altijd al vanaf jeugd... Uh, heb ik dat geen fijn plaatje gevonden van, van olifanten die pootjes geven... of een uh, tijger door de hoepel. Um, dat vindt ook het kabinet. VVD en de PvdA willen er een einde aan maken. Wilde dieren dus uit de circusstand. Um, ik, ik ben het daarmee eens. Ik ga daar de dus strijd over aan in avondspitsen... Bad, dus hier op Radio 1 vanaf half zeven. Ik heb een, een clown die het niet met me eens is. Hij is overigens ook directeur van het circus Rens. Hij is erbij, maar ook twee voorstanders van het afschaffen van de wilde dieren in het circus. U kunt ook meedoen. 0800 1121. De lijnen in Capella hier gaan nu open. 0800 1121. Steun mij in de strijd tegen het wilde dierencircus. Bel me en twitter ook mee op hashtag eens of hashtag oneens. We zijn er met avondspits, direct na het nieuws. Tot zo.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 Radio 1, het NOS-journaal. De Zweedse energiemaatschappij Vattenfall eist bijna 35 miljard euro schadevergoeding van Duitsland. Dat schrijft het Zweedse tijdschrift Dagens Industrie. Vattenfall zegt dat het miljarden misloopt door het Duitse plan om in 2020 alle kerncentrales te sluiten. De investeringen van de energiemaatschappij in kerncentrales leveren daardoor onvoldoende rendement op. In elke Amerikaanse school moet na de kerstvakantie... een gewapende agent of bewaker aanwezig zijn. Alleen zo kunnen gestoorden als Adam Lanza worden gestopt. Dit zei de voorzitter van Amerikaanse vuurwapenlobby NRA... in een reactie op het bloedbad vorige week in Newtown. Voorman Wayne LaPierre legde de verantwoordelijkheid voor het bloedbad... in de eerste plaats bij de overheid... die politici, rechtbanken, vliegvelden en sportstadions goed beveiligd... maar kinderen op scholen onbeschermd laat. Het kabinet heeft de criteria bekendgemaakt voor het kinderpardon. Staatssecretaris Steven verwacht dat zo'n 800 kinderen van de regeling gebruik maken. Het zijn asielkinderen die voor een 18e verjaardag ruim vijf jaar in Nederland zijn, zonder zicht op een vergunning. Bekendste gezicht is de Angolese jonge Mauro. De bonussen voor de top van NS worden aangepast. Nu lopen die bonussen op tot 50 van het vaste salaris. Dat wordt teruggebracht tot maximaal 20 Ook worden de bonussen gekoppeld aan strenge voorwaarden over de dienstverlening en op tijd rijden. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer makkelijk vroeg. Met uh, wolkenvelden, hier en daar een enkele opklaring. In het noorden valt nog wat een winterse neerslag. In de rest van het land kan ook wat uh, lichte neerslag vallen in de vorm van regen. In het noordoosten liggen de minima rond min 1 en in het zuidwesten op plus 5. Daar is van wintersomstandigheden verre van sprake. Morgen in eerste instantie redelijk droog weer met in het noorden nog wat gespetter of wat gevlok, want er kan nog steeds wat sneeuw vallen. En later op de dag gaat het harder regenen van het zuidwest uit en dan komt zachte lucht onze kant op. Uiteindelijk worden 3 graden in Groningen, 10 graden maar liefst in Zeeland en die warme lucht terrein, zodat het zondag 8 tot misschien zelfs wel 12 graden is op een enkele plek. Zondagochtend grijs en regenachtig, zondagmiddag een stuk droger en na het weekende blijft het licht wisselvallig. De temperatuur gaat weliswaar iets omlaag, maar het is verre van winters. We'll AMB ah, hebben verkeersinformatie. Er staan nu nog elf files. En de meeste van die files staan op de wegen rondom Amsterdam. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... staat tussen de, het knooppunt Eemnes en Eembrugge... twee kilometer nog door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. En aan de zuidkant van Amsterdam is er ook een ongeluk gebeurd... op de A10 richting de A1. Tussen Oud-Zuid en meer nog vier kilometer. Maar ook hier is de weg weer vrij. Dan bij Eindhoven. Die ik over eventjes. De N2, Randweg Eindhoven is dat, richting Den Bosch. Tussen Veldhoven-Zuid en Eindhoven-Centrum, 2 kilometer. Dat is op de parallelbaan van de A2. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar staat tussen de afrit Feijenoord en de afrit Rotterdam-Centrum... 2 kilometer door een ongeluk. De rechter is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Wilde dieren horen niet in het circus. De avondspits, laat je meedenken en meepraten. Ik spreek je zo. Bel WNO 0800-1121. Goedenavond, het kabinet wil circussen met wilde dieren gaan verbieden. Ik ben daar blij mee. Onlangs liet de Universiteit Wageningen weten dat 71% van de Nederlandse circusdieren medische afwijkingen heeft. Voorstanders zeggen dat olifanten en tijgers bij het circus horen als de zon op het terras. Maar ik vind dat je op die manier ook het barbaarse stierenvechten gaat zitten, kunt zitten verdedigen. Wilde dieren horen in het wild thuis en geen kunstjes te doen in een circus als vermaak voor de kinderen. Punt. Ik praat in deze uitzending met een hartgrondige voorstander en twee tegenstanders. En ik zeg wilde dieren uit het kerstcircus. 0800-1121. Ja, Goedenavond luisteraars, welkom bij deze avondspits op deze vrijdagavond, uh, 21 december. De wilde dieren, ze staan er weer hoor, bij u misschien ook om de hoek in het kerstcircus, de wintercircus, ze komen eraan. En er gaan nogal wat mensen naartoe, ik geloof anderhalf miljoen in Nederland, aan bezoekers voor het, uh, voor het wilde dierencircus. En ik zeg, wanneer stoppen daar nou eens mee? Nou, het kabinet wil het gaan doen, niemand weet uh, waar dat naartoe gaat, wanneer daar een voorstel van komt, dat is totaal onbekend. Maar het initiatief ligt er, uh, de wilde Dieren horen niet in het circus thuis. En daar ben ik het mee eens. U kunt meedoen 0800 11 21 op, dan, op die lijn. En u kunt ook mee twitteren. Hashtag eens of hashtag oneens. Ik wilde eigenlijk maar eens direct naar de eerste bellen gaan. En dat is Remco uit Den Haag. Goedenavond. Ja, goedenavond. Remco Stunnenberg. Hallo. Hi, Joost, ik ben het voor 100% met jouw stelling eens. Wilde dieren moeten absoluut uit het circus. Wilde dieren horen maar op één plek. En dat is gewoon in het wild. Ja. Uh, het is walgelijk dat ze onnatuurlijke kunstjes moeten vertonen. Ik zou het alleen graag nog een, uh, een heel stap verder willen trekken. Uh, want als we, als we zeggen wilde dieren uit het circus, dan hoop ik dat we ook zover krijgen dat, uh, dat we kappen met de dolfinaria. Wat mij betreft all over the world. Ja. En, om beginnen, en om te beginnen dolfinarium in Harderwijk sluiten. Zo, dat is nog even een stelling erbovenop. Nou, daar ben ik geboren. Overigens niet in gevangenschap, maar... Inderdaad, Allaka. nee precies, maar laten we het even met de circus houden op dit moment. Maar jij, jij bent het ermee eens Remco, het is helder. Dankjewel Remco Stunneberg. Uh, we hebben een clown zometeen in de show. U zult zeggen, nog eentje. Jawel, hij is uh, directeur en clown bij Circus Rens. En die, uh, die staan volgens mij momenteel in Haarlem opgeslagen. Hij zit nu nog in de schmink, uh, onze Milko onze Stijvers, maar hij komt dus zo in de show. En uh, in ons land overigens zijn dertig verschillende diersoorten bewonden in het circus. En dan noem ik eens even tijgers, leeuwen, panters, apen, pinguïns zijn er... giraffen, lama's, zebra's, krokodillen, struisvogels en kangroes. Daar hebben we het dus over. Vindt u dat die een plekje in het circus moeten krijgen? Zegt u, weg ermee, die horen gewoon in het wild thuis. Jan-Willem Bozeveen zegt eens, eerdmans wilde dieren horen in het wild. En zeker niet in het circus. We hebben nu prachtige natuurseries op tv. Ja, bijvoorbeeld Planet. Eh, inderdaad, Earth Planet is fantastisch ook om te zien. Er komt heel veel eens binnen. Ik hoop ook op tegenstanders, die zullen vast binnenrollen. 0800-1121. Welkom. Dag, met Marjan. Ja, ja, ik vind dat dieren in het wild horen. Ik vind het bezopen dat dieren gebruikt worden als speeltje voor, om de mensheid te amuseren. Daar is die clown goed genoeg voor. Die kan dat wel. Laat die maar op vier pootjes lopen. Maar er mm. moeten geen honden in. Er moeten geen katten in. Geen apen. Geen pinguïns, Helemaal niks. Dieren horen in het wild dieren moeten gerespecteerd worden. En dat is de regel die we nu met kers kerstmis eens een keer moeten gaan bedenken. Mm. Misschien kunnen we ook nog allemaal vegetariër worden. Of ja, misschien ook nog. Nou, dan gooien we die er ook nog even bij. Afschraag <laughs> van de bio-industrie. Nee, maar Jan van -Kraak Helder, kraakhelder zou mijn collega Cameron zeggen. Fantastisch. Okay. Dank, dank voor deze reactie. Uh, Ron, Ron Mikini, uit Huizen. Ja, goedenavond Ron Mick. die commissie Klassiek Circus in Huizen. Het is een zeer goede zaak als er een verbod komt op wildvang van dieren... Ten behoeve van circussen, maar ook ten behoeve van allerlei andere vormen van dierhouderij. Maar mag ik eens vragen, u zei net apen en pinguïns bij welk circus? U beveelt zich waarschijnlijk op oude gegevens. Nou, dit komt toevallig uit een onderzoek, volgens mij van de Universiteit, Universiteit Wageningen. Dus dat is een recent nou, het onderzoeksrapport, dat heb ik voor me liggen. En u zegt 71% ja. van de dieren heeft medische afwijkingen. Ja. Dan moet u ook even verder lezen in ja. datzelfde rapport. En dan ziet u dat dieren in circussen die bereiken hogere leeftijden dan hun in het wild levende soortgenoten. Ja, op een, een arm, even arm, even armartierige wijze. Van... Mag ik even Rom. uitspreken? Ja hoor. Dat betekent dus het optreden van ouderdomskwalen. Wat overigens niet betekent dat het welzijn ook zou zijn aangetast. Wat er wel was bij paarden, er waren helaas soms goedkope dieren aangekocht. Dat moet dus inderdaad worden verbeterd, want dat heeft nadelen. Maar er is geen enkele relatie tussen de door u genoemde 71% van medische afwijkingen... en het leven of het opreden in het circus. Maar Ron, van oorsprong is het circus, en dat weet jij natuurlijk als geen ander, een paardenspel. Een spel met paarden en clowns. Waarom moeten daar wilde dieren bij gesleept worden? Met wilde dieren, want de, de, de natuur is één groot ecologisch systeem. En ja. er is in principe geen enkel onderscheid tussen een paard of een olifant, of tussen een leeuw of een hond. Nou, volgens mij wel. Want een olifant een, een olifant, olifant tot... kunstjes leren, dat is, dat, is, dat is totaal onnatuurlijk. En de bewegingen die de dieren doen in het circus die sluiten aan. Op de, de bewegingen die de dieren van nature al doen. Er is onlangs zelfs nou. een game drive in Amerika. In, in Afrika had een toerist een foto geschoten van een olifant die op zijn achterbenen gaat staan omdat hij toch even bij een iets te hoge takken wilde komen. En, en u ziet, ik zie nu, ik zit naar een foto te kijken, ik geloof van Circus Rens, waar vier olifanten met elkaar zo'n beetje de polonairs aan het lopen zijn door, op, op, op krukjes in een piste. Dat is toch verdorie niet, niet wat je een olifant moet laten doen, zeg. Dat is toch helemaal niet educatief voor kinderen? Hoe kunt u dat? Van nature, olifanten zijn dieren, maar van nature houden die, lopen die dieren in de, in de wildernis ook al achter elkaar okay. aan. Ze, kijk ook maar in dierentuinen met hele grote verblijven. Daar zoeken ze of hoge punten op en of dat nou een zandheuveltje is die ze normaal ook als slaapheuvel gebruiken of dat dat een, een metalen kruk is. En ze houden mekaar staarten met de slurven ook in de vrije ja. natuur vast als ze op weg zijn we nou een volgende Nou, plek, ik vind het allemaal ver en vergezond. Ron niet. we gaan ophouden, want u, u wordt zeer bedankt... want we gaan ook nog doorpraten met een zeer, uh, denk ik, collega van u, Milko Stijvers. Hij is clown en directeur bij Circus Herman Rens. Goedenavond, Milko Stijvers. Milko. Uh, leuk dat ik in de uitzending ben. Ja, natuurlijk. Ben. Leuk dat ik mijn verhaal mag vertellen. Graag. Super. Nou, ik wou zeggen, want net een collega, tenminste de commissie klassiek Circus uit het huis, die zet die 71% van die afwijking. Dat klopt wel, maar een heel verhaal erachteraan. Ik was er nogal ja, van ja. geschrokken. Ja, nou ik zal eerlijk zeggen, het rapport van Wageningen is het meest verkrachte rapport in Nederland. Door door stichtingen waar jij waar jij bevriend bent bent, wilde dieren de tent uit. Hmm je Partij voor de Dieren, dat is het meest verkrachte rapport. En de, ik moet ook eerlijk zeggen, die, die onzin die jullie eigenlijk daaruit kramen, 71%, ja, het klopt gewoon niet. En ik wil nog even het heel duidelijk maken, wij zijn niet Circus Rens, wij zijn Circus Herman Rens. Ja, dat is, en, ja, hij, ja niet Otto er Rens. Reis hier, er reis hier drie Nederlandse Circus in Nederland. En de Nederlandse Herman Rens, die komt uh, ten eerste heel goed uit dat rapport... Heb je, heb je goed gelezen, ja. ja, ja, Herman, ja. Rens. Nou, Herman Rens, die is heel nou, goed het gaat mij niet op de één dieren, precies. heel begaan met ja. de dieren, ja. Ja, nee, gaat door. Dus, dus, dus kijk, wij, bij ons staat het, uh, het welzijn van de dieren voor, voorop. Wij kijken niet of een tijger op zijn achterpoten loopt, wij kijken niet of een tijger door een brand de hoepel loopt, want dat zijn al dingen die al echt, die, die, die al de laatste decennia niet meer gebeuren in een circus. Ja. De tijger door een brandende hoepel, dat bestaat al niet meer. Een olifant die op één poot loopt, dat bestaat niet maar, meer. Maar even mee komen we onderbreken, ja. in. in het ja? rapport Wageningen staat dat een, een olifant uh, gemiddeld in Nederland 17 uur uh, vastgeketend zit per dag. Is dat waar of niet? Dat is gelul. Hoe kan dat nou? Als een dag 24 uur. Ik heb trouwens nou ja, De, voor de, de tijd de dat hij niet optreedt, ik kan me het nog wel voorstellen, ja. ook de tijd dat hij niet in de nee, piste nee, zit, nee, zal hij aangeleid moeten zijn. Ik moet eerlijk zeggen, de dingen waar jij het over hebt... Nou, dat, dat zijn toestanden die, die, de laatste, die zeker de laatste tien jaar... bij Circus Herman Rens niet meer voorgekomen zijn. Vroeger, ik, ik zou eerlijk zeggen, vroeger gebeurden dat soort dingen. Ja goed, dit rapport maar gaat, gaat niet tegen... over vroeger. Maar het gaat nee, ook over nee, alle Circus. Nee, nee, het gaat niet alleen maar, over nee, Rens, hè? Nee, Milko, het gaat ja, niet maar, alleen maar, over nee, Rens. Nee, maar ik, ik, ik praat nu over ons. Ik wil alleen over ons, hebben, want wat die anderen doen... daar hebben we totaal niks mee nee, de, te de Nee, maar dat, dat luisteraars maken. wel natuurlijk. Ja, oké, okay, maar ik, ik, ik kom nu voor mijn laag mijn hierop... De, de, bij een circus Herman Rens... en je hebt het steeds maar over wilde dieren. Maar de, de tijgers en de leeuwen die in een circus zijn... dat zijn helemaal geen wilde dieren. Je hebt het maar over wilde dieren. Ja. Die, die, die wat tijgers, is een wild dier in een circus is er geen sprake van... maar je zou hopen weet. dat een olifant gewoon in zijn natuurlijke omgeving loopt... zoals je dat inderdaad in mooie documentaires op televisie ja, ziet, Wilco, Dat maar, is wat je maar, wil. Maar... maar, maar, maar Laat jij ook die documentaire zien dat ze met 5000 tegelijk per jaar afgeknald worden. Nee, in de ja, zogenaamde, Andere stelling. De, dat is nee, een andere okay, stelling. Okay, nee, precies. Ja, nee, maar dat bedoel ik maar. Kijk, tijgers. Er worden op dit moment meer tijgers geboren in het circus. in dierentuin, dan in de vrije Wildbaan. Ja. Roofdieren. Echter. ja, Maar wij hebben het over. Een roofdier. En dat, die, die ligt net als je poes thuis. die ligt de hele dag te slapen. Die wordt alleen maar wakker. Om, om, om te eten. Niet, om, niet omdat hij, dat hij het leuk vindt... om kilometers te gaan rennen. Een olifant, die, die, eerlijk waar... die, die, die ja, maar... loopt alleen maar voor zijn voer. Maar minst, tot olifant... slot, want we hebben vele bellers... die mee willen doen, dus tot slot... waarom is een clown zoals je zelf ook bent... en dat is ook, uh, hey, je bent een clown en een directeur... een mooie combinatie, maar wa waarom zou je niet... Gewoon clowns als, als, als, als vertier alleen kunnen hebben met een paar artiesten, acrobaten. Dat is toch ook leuk voor kinderen? Waarom moeten die wilde dieren Om, naar die tent worden gesleept? Omdat de mensen dat niet willen. De, de mensen die willen de, Die willen olifanten. onze, onze klanten, hm. Nee, onze klanten willen olifanten en willen roofdieren in programma. Ja. Wij zijn een circus, een, een Nederlands circus. En het is, het is al jarenlang traditie. En een circus zonder dieren. Ja. Nee, dat zal je in Nederland niet zien. Oké, okay, Melko Stijvers, dank dat je meedeed in avondspits. Directeur van Circus Herman Rens, zeg ik. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, tot, tot een volgende keer wellicht. Nou, in ieder geval het kabinet wil het afschaffen. Ook in Oostenrijk en Griekenland is het al gebeurd. Amsterdam, Groningen en Heemskerk, zo'n steden waar het al begonnen is... Eh, met, met, een, eh, met een verbod op het circus voor de wilde dieren. U kunt nog meedoen, 0800 1121. Jules zegt op Twitter, geen dieren in het circus. Dan ook alle dierentuinen opheffen. Eh, Edna McCloy zegt, eens, eh, Eerdmans. Circus, eh, Brens. Mensen in het circus kunnen geweldige kunstjes vertonen, is geen wild dier voor nodig. Jon Lijftocht zegt, avondspit zolang er een markt voor is, lekker doorgaan vermaak zonder subsidie. Hij is ermee oneens en Tjerk zegt, oneens ook, die dieren zijn niet wild. Ze zijn in gevangenschap geboren, worden over het algemeen zeer goed verzorgd. Ga maar eens kijken. De bellers komen veel binnen. Mevrouw Koerman uit Amsterdam, goedenavond. Goedenavond, kort verhaal. Ongeveer 60 jaar geleden, toen was ik een klein kindje... en mijn ouders dachten mij een plezier te doen. En mijn vader ging met mij achter op de fiets... want we woonden daar niet ver vandaan. Maar gewoon Carré, want daar was circus. En ik heb de hele zitting uitgezeten. Ik kan me er niets meer van herinneren. Het enige wat ik nog weet, was dat ik het vreselijk vond. Ja. En ik zat weer terug als kindje van een jaartje of vijf... En achter op de fiets bij mijn vader en het bleef doodstil. En naar verluid heb ik alleen maar gezegd... Oh, gelukkig. Hmm. Daar ben ik weg. Nou, vreselijk, mevrouw Korman. Dank u voor deze, <laughs> ja, toch een traumatische ervaring blijkbaar van u. Uh, wilde dieren horen niet in het circus thuis. U kunt reageren. 081121 Marjolein van der Kruijf uit Wageningen. Marjolein, hoort mij niet op dit ja? moment. Oh, sorry, wel. Marjolein. Ja? Ja, reageer maar. Uh, ja, het is, um, ja, zoals je op dit moment met heel veel dingen hebt, uh, is het naar mijn gevoel een, een, een hype. Um, er wordt niet gekeken hoe of wat, maar oh jongens, er wordt iets met dieren gedaan en uh, het is meteen slecht. En Even, yeah. uh, als kind ben ik heel veel in circus geweest. Ik heb mijn hele leven lang eigenlijk al verdiept in lichaamstaal van dieren. Yeah. En vroeger zag je inderdaad heel veel mensen zo van... ik ben de grote domteur en kijk eens hoe gevaarlijk die beesten zijn. En de laatste jaren zie je veel meer iets van: hé, hey, laat die beesten tot hun recht komen. Kijk eens hoe schoon op ze, ja, hoe maar, mooi. Maar, maar, maar Marlijn, zijn. Schrik, je in, uh, ja, maar schrik je niet van die cijfers, want daar was ik dus wel van geschrokken. Ja, ze vinden het allemaal uh, zoals ze zelf zeggen, gelul. Maar uh, vanuit het circus Rens. Maar uh, daar staat 71 van de dieren vertoont afwijkingen in Nederland van de circusdieren. Uh, kijk je naar. Kijk, vroeger was het inderdaad vaak, dan zag je een giraffe, Die zag je van zijn ene been op zijn andere wiegen. Ja. Nou, en uh, heel veel paarden in boksen zie je dat ook doen. Dat noem je wezen. Dat is en, niks mis mee. Um, een van de... Kijk, je hebt, je hebt hele slechte circussen. Ja. En je hebt ook hele goede circussen. En uh, nou, een van de meest fantastische circusmensen mensen, dat is Freddy Knie uit Zwitserland. Mm. En die man die heeft gezegd, uh, juist van wilde dieren heb ik zo ongelooflijk veel geleerd... Okay. Bij de paardendressuur, want bij wilde dieren, die kun je geen bit in doen, die kun je ja. geen teugels doen, okay. die kun je geen, uh, niet met zwepen. En juist bij wilde dieren, die moet je stimuleren, die moet je dingen doen die ze leuk vinden. Oké, okay, alleen van de ja, nee, ja. dan zet ik een punt bij, want er komen eens veel, veel en veel binnen. Dus uh, ik zeg, ja, ik zou ze niet missen. De wilde dieren in het circus. Stefan Kelder zegt, eerder was 100% met je eens. Alle circussen met wilde dieren sluiten, ook Herman Rens. Peter Klein, oneens. Honden, katten, parkiet en vissen horen ook niet in een huishouden... maar geven ondertussen de mens veel plezier. Gaat ook de zoo dicht. En Richard uh, zegt, als een dierentuin oké okay is, dan is het circus dat ook. Mensen maken zich tegenwoordig druk om diertjes dan om mensen prioriteit te stellen. Is het ermee oneens? Ik ga naar Marieke de Groot. Zij is fractievoorzitter van de voor de Dieren in de Raad van Den Haag. Goedenavond, Marike. Hallo. Hi, Marieke. Hi, hi. Hallo. Je, bij jullie op het Maliveld in Den Haag staat ook weer een kerstsirc met wilde dieren opgeslagen. Ja, helaas wel. Het is nu uh, al een aantal jaren achter elkaar. En uh, nou ja, goed. Wij hebben natuurlijk in de Raad ook een, uh, een uit, ons uitgesproken over een voorkeursbeleid. Uh, dus dat wil zeggen dat wij. Uh, Dieren zon, of uh, circussen zonder wilde dieren. Uh, voorrang geven ja. op, uh, ver, met, met vergunningverlening. Uh, en helaas uh, was de vergunning dit jaar voor uh, het kerstcircus al verleend. Oh. En ik hoop dan ook dat, uh, nou ja, dat volgend jaar. Uh, ook actief circussen zonder wilde dieren worden benaderd. Zodat zij ja. uh, een vergunning krijgen en er geen circus met wilde dieren meer in Den Haag dus komen. Den Haag mag aan het rijtje worden toegevoegd van Amsterdam, Groningen en Heemskerk. Jullie gaan actief zorgen dat wilde dieren niet worden uit, uh, uitgenodigd om in het circus te verschijnen in, uh, in, in Den Haag. Uh, Klopt. Ook dat, dat is, ook is mooi. Dat is, dat is goed nieuws, want dat wist ik eigenlijk nog niet dat jullie dat zover waren. En, en dat kabinet, hè? want ik hoor we daar eens wat van. Dat, dat, ik hoop heel snel. Ik hoop heel snel. Het was natuurlijk een, een ontzettend leuke verrassing dat dit in de plannen zij, is opgenomen, dus dat zij een, een, een wetsvoorstel willen maken voor ja. een, een verbod op uh, wilde dieren in het circus. En ik hoop dat dat heel snel gaat komen. Maar uh, nou ja, we weten allemaal dat sommige plannen wat langer op zich laten wachten ja. dan andere. En tot die tijd hoop ik dat meer gemeentes uh, een zo genoemd of zo'n voorkeursbeleid. Uh, ...in willen stellen, zodat er uh, nou ja, in steeds meer gemeentes ja. nu al gestart kan worden... ...met het weren van wilde uh, ja. dieren. Goeie oproep, Marieke. En, hey, ja. en gaan je nog actie ondernemen richting het circus op het Malieveld? Dat doen we elk jaar eigenlijk. Um, elk jaar um, zijn er mensen, vrijwilligers van ons... ...die uh, flyeren rond het circus. En uh, nou ja, ook natuurlijk via de social media en ja. uh, op onze website, et cetera. Ja. Roepen wij mensen op om niet te gaan... Um, nou ja goed, het, het is a, helemaal niet leuk uh, uh, om te kijken, maar goed ik hoorde het je net ook al vertellen... de cijfers uh, van hoe het met die dieren gaat zijn verschrikkelijk. Mm. Um, uh, ze kunnen misschien wel, uh, nou ja -seks, van ja, ze worden goed verzorgd, maar het, het, het blijven geen uh, uh, gedomesticeerde dieren. Het zijn dieren die ruimte nodig hebben, het zijn dieren die soortgenoten nodig hebben... Het zijn dieren die uh, nou ja, de stress die ze ervaren, dat is natuurlijk nooit voor geen enkel dier leuk. Ook niet voor een paard, wat die mevrouw net zei. Dieren hebben gewoon de ruimte nodig en uh, moeten hun intrinsieke waarden. Uh, uh, ja. uh, nou, dus, nou, je ja, zit het, het mooi berij. Ja, je zet het mooi rij. Marieke de Groot, dank je wel. Ja. En succes Graag ermee bedankt. daar in Den Haag. Uh, Marieke de Groot, dank fractie, voorzitter van de Partij voor het Dieren in Den Haag. U kunt nog meedoen, 0811-21 hier bij Avondspits. Zeg ik, wil de dieren horen helemaal niet in het circus thuis. Gewoon in het wild. Daar, daar horen ze en, en ergens anders. Michel Philipsen zegt... Eerdmans eens met je stelling. Maar paardendressuur is ook mishandeling. Uh, Magie zegt mij Eerdmans ook eens. Circus Julei is een spetterende show zonder, zonder dieren. Het gaat eerder om een gebrek aan investering in fantasie. Ja, ik heb ook een stadscircus hier in Capella-Nijssel bezocht. Zonder dieren. Fantastisch. Kinderen hadden enorm veel plezier. En daar heb je helemaal geen olifant bij nodig. Uh, Richard zegt... Als een dierentuin oké okay is, dan is het circus dat ook. Mensen maken zich tegenwoordig druk om diertjes. Oh, die hadden we inderdaad al gehad. En Alex zegt... Eens wil dieren horen in het wild. En ook niet in het circus. Uh, we gaan eens dus naar Gerard Verwij uit Heerenveen. Gerard, welkom. Ja, goeiedag. Hoi. Vertel. Uh, ja, ja, eigenlijk Eerdmans. Uh, ik had uh, uh, gehoopt en ook verwacht. dat uh, tradities bij jou wel wat uh, in veiliger uh, haven zouden zijn. Dit is gewoon een goede traditie. Een mooie traditie. Als je de circussen van nu vergelijkt. met die uh, uh, van een aantal decennia terug. dan is het. Uh, het uh, dierenleed enorm afgenomen, dus ja. wat wij moeten doen is uh, twee dingen tegelijk. Het koesteren van onze tradities, die ons land uh, tot een mooi land maken... waar we met elkaar uh, trots op zijn, daar is dit er één van. En het tweede wat we tegelijkertijd moeten doen is steeds kijken... hoe kunnen we dat dierenwelzijn uh, bevorderen, hoe kunnen we de verzorging nog uh, optimaler krijgen... En, uh, en hoe kunnen we op die manier ja. uh, blijven geloven okay. in mooie combinaties en niet wegvluchten in, wegvlucht in zwart-wit uh, Geen zwart-wit? Uh, geen geen, geen andere samenleving zeg je, Gerard, waar wij niet zwart-wit denken. Dank je wel. Ik geef even naar Theo Bakker op lijn 4, want die is inspecteur bij de dierenbescherming. Theo? Hi, Joost. Hai, wat kom jij zoal tegen in de circussen? Nou, uh, niet in die mate, uh, maar uh, ik heb wel een mening daarover. En als ik dat mag spuien, ja, natuurlijk mag dan je doe dat zeggen. Dat graag. Nou, voor het eerst ben ik het helemaal met jou eens, Joost. Dank je. Ik vind het heel erg leuk om te ontdekken dat jij op deze manier over wilde dieren in de circus denkt. Want ik ben het uh, natuurlijk vreselijk met je eens. Wilde dieren horen in het wild. En uh, wilde dieren horen niet in een circus om pootjes te geven. Het, het moet eens een keer afgelopen zijn. Het, het, we kunnen hele mooie circussen. Denk, denk eens aan een, een, het, het Chinese staatscircus. Ja. Dat gaat zonder dieren en dat gaat hartstikke goed. En het is zo mooi... En daar hebben we geen tradities voor nodig. Nee. Ik, uh, ik hoorde net een, een, een, een commentaar van iemand uit, uit Den Haag... Van, van de Partij voor de Dieren. Ik kan me daar helemaal in vinden. Ik kan me daar helemaal in vinden. Laten laat nou alle gemeentes zelf circussen uitnodigen. En circussen die wilde dieren gebruiken niet uitnodigen. Dat is probleem opgelost. Dat kan blijkbaar. Het is inderdaad de manier. Het model heet het geloof ik. Theo de Bakker, nou dank je voor Nee, nee, nee. Heemskerkermodel. model. Ik vergis mij. Je hebt gelijk. Je hebt helemaal gelijk Theo. Ik vergis mij. Het is Heemskerk waar het gebeurd is als hier. Het geeft niks. Dankjewel, Theo de Bakker. En een goede dienst als je nog aan het werk was bij de inspectie voor de dierenbescherming. U kunt nog meedoen en dat doet hij gelukkig. Mevrouw Chris Verburg is het er niet mee eens hoor, uit Hardenberg. Ja, dag. Dag. Nou, ik ben het uh, oneens uh, met je stelling. Uh, in de eerste plaats uh, omdat ik denk dat het woord wilde dieren verkeerd gebruikt wordt. Uh, ik denk eerder dat je het hebt over exotische dieren. Uh, als je praat over olifanten, die worden al sinds jaar en dag... ...in India gebruikt voor uh, precies hetzelfde als waar uh, ja. paarden in Nederland jaren, sinds jaren een dag voor gebruikt worden. <gül> Namelijk om uh, in de landbouw te werken ja, ja. als uh, rijdier. Ja. Dus in hoeverre is een olifant dan wild? Nou, exotisch is het. U bedoelt het onderscheid tussen wild en exotisch wilt u maken, begrijp ik. Nou, Zo. ik wil uh, een punt maken over de term uh, wilde dieren. Ja, nee, is Omdat waar. ik denk dat... Nou. Uh, ik zou in, hoeverre is een, in hoeverre is een olifant wild? Is nou een ja, olifant die ze, in India als rijdier wordt gebruikt ook een wild dier? Nou precies, daar kun je zeggen de ruimte die ze nodig hebben. Mevrouw Chris, ik, zeg, ik zeg even een puntje, want we gelden nog heel even naar de wilde dieren de tent uit. Die bellen ook ons, ons, bij ons op. Leonie Vestering. goedenavond. Woordvoerster van de wilde dieren de tent uit.nl. Een korte reactie ook op het verhaal alsjeblieft van, van Herman Rens. Die zegt het is allemaal ja, onzin wat er staat in dat rapport van Wageningen. Ja, dat is natuurlijk heel erg lastig. Um, Wageningen, die, die dat is natuurlijk een universiteit en die heeft uh, objectief onderzocht wat er aan de hand is bij circussen. En dan zie je dus ook bij helemaal rent dat is thuis nog een olifant en dat die 43% van de tijd uh, vastverketend staat als hij rust is. Dus ja, um, ik denk dat dat wij kunnen zeggen, circussen beduren het over het algemeen vast niet heel kwaad. Maar ze zijn wel onontmakelijk verbonden aan kleine kooien, de wekelijkse transporten, dieronvriendelijke kunstjes en natuurlijk die training om die kunstjes te kunnen doen. Ja, maar je hebt een olifant ja. doet geen handstand voor een ei over zijn bol. Nee, precies. Hij zegt dat het allemaal hoepel, een tijger, een brandende hoepel, dat doen we al lang niet meer en, en alles wordt gecontroleerd. Hij zegt, waar maak je eigenlijk druk over? Ja, we maken ons druk om, om dieren die dus uh, pijn kunnen voelen en uh, een bewustzijn hebben. En dit is dus echt dagelijks lijden in het circus. En ook de regering vindt dit onverantwoord. En daarom hebben ze een belofte gemaakt in het regeerakkoord... Ja. Dat er een verbod gaat komen. En wij willen dus, omdat het dagelijks lijden is, dat het verbod er heel erg snel komt. Ja, dat is afwachten. Overigens heel goed dat het gebeurt. Maar het is nogal een sterke lobby waar je tegen vecht, hè? die circuslobby. Dat, dat, zie je dat wel gebeuren? Ja, ja, absoluut. We hebben nu een ruime kamermeerderheid van 108 zetels. En ja, het is vroeg of laat niet dit gewoon gebeuren. Het is ontzettend niet meer van deze tijd. Um, en mensen die die zien steeds meer. We leren ook steeds meer over het gedrag van wilde dieren. Ja, ja en dan kun je het natuurlijk niet meer wilde dieren in circus houden. Want nee. je weet hè, wat voor ellende er schuil gaat achter, achter. Uh, het houden van dieren ja. in circussen. Oké. Okay. met de wilde dieren, niet zo leuk. Leonie Vestering van Wilde Dieren. De tent uit had het laatste woord in deze uitzending over de wilde dieren. Nou, mocht u een kerstcircus gaan bezoeken, dan heeft u in ieder geval wat argumenten op zak. Om te kijken of u dat wel of niet een uh, goed idee vindt. Uh, voor en tegen, dus het loopt te was door elkaar heen. U kunt op Twitter verder kijken wat er allemaal binnenkwam. En ik moet de bellers die nu nog uh, hangen. En even teleurstellen. We zijn er weer een andere keer met een nieuwe stelling: dan misschien meer kans. Uh, we sluiten af, deze zender gaat door met brands. Met boeken. Vanaf half negen vanavond is WNL terug op Nederland 3. Hartstikke leuk. En vrijdag met vrienden praat even Jinek met Gordon. Dat moet je gaan zien. Dus half negen op Nederland 3. Volgende week een speciale avondspitsweek. Gepresenteerd door mijn collega Kamran Oela. Ik spreek u weer op Audia'savond. Een heel mooie kerst en heel graag tot dan. Hij laat winden zonder dat iemand er een nodig heeft. Het prachtboek De Avonden verscheen 65 jaar geleden. maar gaat nog lang niet met pensioen. Eeuwige God, ik weet dat het niet ongezien is gebleven. Maandagavond.